VVD en PvdA beginnen vanmiddag de onderhandelingen over een nieuw kabinet. De gesprekken worden geleid door de informateurs Bos en Kamp... twee mannen met een ruime ervaring in de landelijke politiek. Aan tafel bij de informateurs zitten Rutte en Blok van de VVD... en Samson en Dijsselbloem van de PvdA. In de verkiezingscampagne stonden de partijen lijnrecht tegenover elkaar. Nu hebben zij vertrouwen in dat ze samen een stabiel kabinet kunnen vormen... om de problemen van Nederland aan te pakken. Stierenvechten is niet in strijd met de Franse Grondwet, heeft het Constitutionele Hof bepaald. De Franse wet verbiedt wreedheden tegen dieren, maar er wordt een uitzondering gemaakt voor plaatselijke tradities, zegt correspondent Ron Linker.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 In Pakistan zijn demonstraties tegen de anti-islamfilm Innocence of Muslims uit de hand gelopen. In Peshawar is een medewerker van een tv-station doodgeschoten. In de stad zijn ook bioscopen in brand gestoken. De relschoppers werden door de oproeppolitie met traangas teruggedreven. Ook uit andere grote steden als Karachi, Lahore en de hoofdstad Islamabad komen berichten over ongeregeldheden. De Pakistaanse autoriteiten hebben uit voorzorg het GSM-verkeer in veel steden platgelegd, zodat relschoppers minder goed contact met elkaar kunnen maken.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 Aanweerde verkeersinformatie op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. staat tussen knoopend 1 en 1 2 kilometer. Op de A28 Utrecht richting Amersfoort. Tussen de Uithof en de Alfred den Dolder 4 kilometer. Wilt u verder met internationaal zaken doen? Bezoek dan de ABN Amro Wereldweken.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 Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. Een hele goedemiddag. middag. APPLAUS. Welkom hier in de kroon aan het Remalpijn in Amsterdam. U bent welkom om de uitzending bij te wonen. Vandaag met topadvocate Ines Wesky over cashbetalingen en beroepsgeheim. En hoe oorlogszuchtig zijn de Chinezen ten aanzien van Japan? Gary van Pinksteren legt uit. Acteur Hugo Metzers over Deal, de film van Edith Herstal en de concerttour van Treintje Oosterhuis. Waarom het blad Playboy, onze architectuur misschien wel meer veranderde... dan ons vrouwbeeld? Moeten leerplichten al gelden voor kinderen vanaf vier jaar een debat? Cartoonist Joep Bertrams over de oplopende spanningen in de islamitische wereld... over cartoons en films. Frits Barend, Justus Van Noel, Bert Brussen, heel veel satire... en heel veel live muziek. Dit keer van de gloednieuwe band number 9. Nummer 9. Ik heb ze nog uh, maar liefst viermaal te horen. U kunt ook reageren op deze uitzending als u dat wilt. U kunt ons aan twitteren, hashtag AvroVML. U kunt ons ook bekijken op de website vrijdagmiddaglife.afro.nl. Zal de ruzie over de vijf eilandjes met een totale oppervlak van zeven vierkante meter... Uh, kleiner nog dan Rotterme Plaat. zal die leiden tot een handelsoorlog... of misschien zelfs wel echte oorlog tussen China en Japan. Afgaande op de felle anti-Japan-demonstraties in China... zou je denken van wel waar die felheid vandaan komt... dat vraag ik aan China-expert van Klingendaal... en oud china correspondent van de NOS, Gary Pinkster. Welkom, Gary. Dank je. Uh, Hugo Metzer zijn we trouwens in afwachting van, zeg ik nog even, tussendoor. Uh, uh, mocht hij aanschuiven, dan hoort u hem wellicht ook nog tijdens dit gesprek. Uh, Gary, kun je... Toch nog even heel kort om te beginnen uitleggen. Hoe is die ruzie die nu zo hevig oplaait ontstaan? Nou, eerst was er eigenlijk helemaal niets in de hand. Dat waren eilandjes die zijn uh, na de Tweede, Oor Tweede Wereldoorlog uh, eigenlijk door Amerika... Uh, aan Japan min of meer teruggegeven. Daar had China toen geen probleem mee. Maar pas in de jaren tachtig uh, is China gaan zeggen... van, nou zijn die eilandjes niet ook eigenlijk voor ons... want waren ze daarvoor niet eigenlijk van ons. En toen is omdat het veel belangrijker werd die eilanden... Die, omdat er olie eventueel zit, omdat het belangrijke visgronden zijn... en omdat het een belangrijke vaarroute is... Dat ontdekte ze in de jaren tachtig? Dat begon in de jaren tachtig te spelen. Dat mm -hmm. is eigenlijk steeds meer gaan spelen. En dat conflict leidt nu steeds weer op. En nu zegt, zegt dus China van ja... Eigenlijk waren die eilandjes altijd al van ons. Maar waarom en, nu? Ja, en nu heeft Japan namelijk gezegd... van, nou, die eilandjes waren in privé Japanse handen. Weet je wat? We kopen die eilanden als overheid. En dan zijn ze definitief van ons. En dan zijn ze definitief van ons. En daarvan heeft Xi dan gezegd, dat is een groot schandaal. Want zelfs als het miniemste stukje van onze pink zou worden afgehaald... dan is dat al... Onverdraaglijk, want dat moeten wij in China niet accepteren. En zeker niet van die Japanners die ons in de oorlog al zoveel hebben aangedaan. Het, het gaat veel, veel verder terug. Die, die, ja, de sentimenten anti-Japan zitten veel dieper misschien ook wel dan alleen die eilanden. Je weet het niet. Uh, kijk, het is wel gek dat de mensen die nu zoveel demonstreren... zijn eigenlijk over het algemeen jonge mensen of mensen van middelbare leeftijd. Het zijn zeker niet mensen die zelf een oorlogservaring hebben gehad. Nee, en dan zie je uh, borden. We zijn bereid ons leven te geven, dat soort teksten. Ja, en je ziet ook dat die borden nog vaak allemaal een beetje... precies hetzelfde gedrukt zijn en zo. Je ziet ook... Kijk, je ziet wel aan die demonstraties dat enerzijds dat die emotie echt is. Dat hoeft niet per se een anti-Japanse emotie per se zo te zijn... maar dat er veel woede is, veel... Uh, uh, veel agressie die eruit moet. Ja. Uh, maar je ziet ook dat die demonstraties georganiseerd zijn, ook alleen al omdat ze kunnen. Wanneer mag je nou in China demonstreren? Zo vaak zien we dit soort demonstraties nee, daar niet. Nee, nee. Dus hier staat de overheid achter. Dus hier staat de overheid achter. En zelfs uh, zijn er ook Chinese internetters die zeggen van ik zie op de foto's van die demonstraties in andere steden, zie ik. Uh, agenten in burgerlopen die meelopen... die ook onder hun uh, hippe t-shirts... Uh, ook nog een kogelvrij vest dragen en zo. Dus die, die, zeggen, die nou, houden de, boel in de gaten. Die, die houden de boel in de gaten. Het is helemaal niet een puur spontane demonstratie... die de Chinese overheid niet anders kan dan toelaten. Het is wel degelijk een middel... wat de Chinese overheid ook inzet om te laten zien... die eilanden zijn heel belangrijk voor ons. En mm -hmm. vooral denk ik ook... Kijk nou naar die eilanden, wees daar nationalistisch over. Laten we daar onze aandacht op richten. Dan kunnen wij ondertussen misschien een beetje zo rustig achter de schermen zorgen... dat die machtswisseling die er in China aankomt, dat dat zo goed mogelijk vervolgt. Want e eind dit jaar hè, moet er in het politbureau een verandering uh, gaan plaatsvinden van macht. En ja. da daar willen ze de aandacht van afleiden, denk jij? Dat, ik denk dat dat er zeker wel mee te maken heeft. Want daar gebeuren eigenlijk nu, als je, als je de krant leest... ook heel interessante dingen met het proces... tegen een, van de, tegen een, een hoge politieman die een nauwe banden had... Met een, uh, met een man die waarschijnlijk heel hoog in de regering zou komen... maar die uiteindelijk daar toch weer... Uit is gewipt, Dat speelt allemaal nu. Daar komen hele interessante details uh, over naar buiten. Maar dat zijn ook het soort van details waarvan China en de Chinese overheid... waarschijnlijk ook niet wil dat daar nou alle aandacht... ook niet van de Chinese bevolking naartoe gaat. Dus het is ook een prachtige pliksem afleiden. Ook om de aandacht van de interne uh, andere economische problemen... bijvoorbeeld af te leiden, denk je? Uh, misschien ook wel een beetje, maar ik denk vooral nu... Van die, uh, uh, van het gedonder in de partij. Het in de partij, want dan lijkt het helemaal niet rustig te zijn. Je kan je ook nog voorstellen dat sommige, We weten dat natuurlijk niet, want we weten helemaal niks... van wat er intern bij die partij gebeurt. Maar het uh, is dus een soort zwarte doos. Maar je, er is ook nog wel, het is ook nog wel mogelijk dat bijvoorbeeld die maalportretten die ze meedragen, dat ja. was ook weer allemaal dezelfde mouwportretten. En de uh, maalpakken waar ze soms in demonstreren... dat dat weer refereert naar die man die dus... Uh, is afgezet, die uiteindelijk niet in de macht zal komen... want die was ook in zijn provincie waar hij de macht had bezig... met dit soort uh, ja, oude uh, zeg maar sentimenten van, van in de jaren 60, 70... om die, weer op, om die weer op te roepen. Uh, overigens Mauer zelf, uh, las ik vandaag nog uh, in de krant... die maakte zich helemaal niet druk hè, over die eilandjes. Maar beter nog, die, had ook zelfs, die maakte zich niet druk over die eilanden. Uh, die wilde ook eigenlijk van Japan... Geen herstelbetalingen. Die zei van, doe maar investeren in onze economie. Zei Deng Xiaoping ook. Dus we, we, we hoeven daar helemaal De niet zoveel mee. Hebben, ja. Die heeft ook, Er is ook een tijdje verboden geweest... Uh, dat, dat Chinezen die daar toen nog wel degelijk uh, ja, directe ervaring met die oorlog hadden... daarover processen voerden, daarover mm -hmm. uh, veel zeiden. Dus het is dus een tijd lang mocht het juist niet van China. En het aardige is ook wel van Mao dat die ook gezegd schijnt te hebben dat toen Japan... die heeft een, een stad in China, Nanjing, heel zwaar aangevallen... Uh, dat Mao daarover heeft gezegd... nou, ik ben ergens die Japanners wel dankbaar... want daardoor zijn mijn tegenstanders die ik toen in China had... de, de, de mensen die later naar Taiwan gegaan zijn... Daardoor zijn die zodanig verzwakt dat het voor mij makkelijker was om daar de overwinning te halen. Dus Hij het in de kaart gespeeld, ja. zei die daardoor. Of ja, dus het, om ja. nou mouwen erbij te halen, dat is wel heel interessant wat ja. dat en, en is die machtsstrijd in de partij, want je zegt er is dus een deel uh, uh, wat misschien weer een beroep doet op de oude, misschien ook wel nationalistische gevoelens. Is, speelt die tegenstelling van wel of niet weer terug naar... China als, als belangrijke uh, natie en, en versus misschien economische hervormingen? Nou, er zit een soort... Kijk, want de teruggaan naar, het naar de culturele revolutie... naar vroeger, dat zal zeker niet gebeuren, dat wil ook niemand. Maar er zit inderdaad wel een soort... er zit nationalisme in, maar ook een soort nieuw populisme. En eh, er is ook een krant die daar heel erg op, op inspeelt. En dat is heel erg inderdaad het gevoel van... wij Chinezen moeten niet over ons laten lopen. Want interessant genoeg is niet alleen, eh, zijn er acties geweest tegen heer Pam, maar er is ook bijvoorbeeld de eh, auto van de Amerikaanse ambassadeur eh, aangevallen... Met, van weg met de imperialisten. En enfin, dat hele gevoel van nationalisme en van wij, nieuw trots China... wij nieuwe wereldmacht... Dat wordt die, opgerakeld. Dat wordt opgerakeld. Is dat spelen met vuur? Ik denk het wel een beetje. Want? Nou ja... Je zou kunnen voorstellen dat de een logische volgende eis zou zijn... van nou, daar moeten we dan dus iets aan doen als Japan dat zo doet. En uh, als, als Amerika ook zo onwenselijk opereert. Waarom doet onze regering daar niks aan? Waarom grijpen we niet in? Waarom grijpen we niet in? En zit daar dan wel een goede regering? En dat wil Ik, de regering misschien eigenlijk dat niet? Dat wil de regering natuurlijk helemaal niet. Ik denk ook niet dat dat heel snel zal gebeuren. Maar daar zit een, een klein risico in. Je en verwacht er zit... niet dat er een... Echte handelsoorlog laat staan, echte oorlog uitvoort zal ik komen. Ik verwacht dat dit wel weer zal temperen. Dus dat is wel vaker gebeurd. Het is nu hevig, maar ik denk dat het wel weer zal temperen. Maar je weet nooit ook wat voor een schade dat inderdaad doet aan. Bijvoorbeeld, kijk, je, je, je leest nu ook al dat Japanse bedrijven aarzelender worden om juist in China te investeren ja. en gaan denken: moeten we dat misschien niet ergens al fabrieken anders gesloot. doen? Er zijn al fabrieken gesloten. Ja. Ook begrijpelijk, want er zijn, ja, ik bedoel, die fabrieken zijn ook aangevallen. Ja. Uh, maar dat, dat zou dus wel eens uh, die handelsbetrekkingen in die zin nadelig kunnen beïnvloeden. En dat is voor China op dit moment ook helemaal niet gunstig. Want het gaat al economisch natuurlijk met de hele wereld niet zo goed. En met China ook niet. Zelfs met China gaat het minder. Tot zover even. Uh, dank tot zover. Wij zijn nog steeds in afwachting van Hugo Metsers. Als je dit hoort, uh, ik zou zeggen, zet er even een flinke pas in. Dan kunnen we zo direct nog met je, met je spreken. En wij gaan ondertussen luisteren naar de muziek van nummer 9. ZE complete. nummer 9 De pik over 40 verjaardag. Facebook, Twitter, sociale media. Ze kennen allemaal hun schaduwzijde. Pesterijen, moord zelfs, maar nu ook het feit dat je een verjaardagsfeestje wil houden, maar één knopje indrukt of een knopje juist niet indrukt. En hup, voor je het weet melden zich duizenden mensen voor dat partijtje. Niet de bedoeling. Betrokkenen en deskundigen aan tafel. Ten eerste Johan Cruijff. Johan, wat ja. dacht jij toen je dit voor het eerst hoorde? Nou, in eerste instantie hoorde ik het dus niet. Pas op de tweede keer snapte ik dus voor de eerste keer wie er dus aan de hand was. Maar omdat ik die pas de tweede keer begreep... spreek ik dus altijd van de eerste keer. Dat lijkt me logisch. Ja. ja. Maar wat dacht je toen? Nou, ik zat dus bij de internist vanwege dus een steenpuis vlakbij mijn anus. Wie dus ja. heel vervelend is bij het zitten, lopen en staan... Want ja. Arnhem is namelijk een gebied wie heel gevoelig is voor irritaties ja. vandaag. Ja, ook bij ons uh, burgemeester Slappenbreij. Ja. Wat gaat er bij en in u om met dat partijtje voor de deur? Ja, ik, ik ben in totale paniek. Juist, uh, Johan? Ja, dat is dus logisch. Hè. De fout zit dus natuurlijk in de organisatie. Ja, welke organisatie? Moet ik de ME bellen? of. Nee, of je, moet, je moet dus nooit op geweld vertrouwen. Kijk, ik heb dus in het verleden heel veel geweldige feestjes georganiseerd. Wie wel 80.000 bezoekers per twee weken hadden. Maar er waren dus hele duidelijke afspraken over. Overgemaakt met de gemeente. Welke gemeente? Nou, dat was dan nu in dit geval Barcelona. Wie dus een speciaal, nou laten we zeggen, kamp hadden gereserveerd voor die feestjes. Waar heb je het over? Ja, Johan, waar heb je het over? Nou, dat dus die bezoekers wie kwamen ook toegang moesten betalen. Dan heb je namelijk ja. een win-win-win-win-win situatie. Ik word gek. Ja, dat is dus sowieso heel onverstandig om gek te worden. Nou, zal ik dan nu de formatie analyseren? Even wachten, Johan. Ook aan tafel. Het desbetreffende Facebook-meisje en haar moeder, Meerte en Liedewij. Meerte, wat vind jij van wat er allemaal is gebeurd? Ik wil graag een, voor mijn Barbie collectie de zeldzame Braziliaanse kopie met harde tepels. En een scooter, geen boekenbonnen. Lieden wij, u als moeder? Nou, kijk, Meerte is niet helemaal volledig begaafd. En dat internet en Facebook slurpt haar hele leven op. Dus dat feestje heb ik georganiseerd. Pardon? En ik, ik las dat u vanavond niet eens thuis bent. Ja, dat klopt. Ik zit in het huis aan de overkant... met mijn volledige jachtvergunning... en afgezaagde semi-automatische dubbelloops. Ik zal die Facebook-types eens de stuipen op het lijf jagen. Nou, dat zit dus wel wat in. Dus de tegenstander laten komen... en dan vanuit je eigen kracht dus terugslaan. Oh ja? En ik dan? Wat moet ik dan doen? Ja, types die dus geen verstand van het spel hebben... zijn dus de types die niet aan de knoppen moeten zitten. Ik maai er gewoon een aantal om. Ik heb het zo gehad met die sociale. media. Maar, oh, nou is mij ook! Uh, Johan, de formatie? Ja, dat is natuurlijk heel erg simpel. Want hoe vaak laat je de verdediging van Ajax samen met de aanval van Feyenoord... dus in de bekerfinale spelen tegen de aanval van Ajax en de verdediging van Feyenoord? Dan gaan de dus spelers wie samen moeten werken elkaar in de benen rijden... en in eigen doel scoren. Dat wordt een zootje, dat is logisch. Goed. Nou, iedereen sterkte vanavond. Ik wil dood! Ik ook. <lacht> sam Wallis de Vries, Marjan Luijf, Pieter Bouwman en Bas Hoeflaak, horen u. En uh, ja, ik vrees dat uh, Hugo Mensers het niet gaat halen. Dat uh, heeft, ieder nadeel hebt ze voordeel, om maar weer even met Kruif te spreken. Dan weer een voordeel, dat we nog even iets dieper in kunnen gaan. Op China ga je van pinksteren. Want uh, toen jij daar correspondent was, heb jij ook van die anti-Japan demonstraties meegemaakt. Hè? Waren die vergelijkbaar met wat je nu ziet? Uh, ik, ik weet niet of ze helemaal dezelfde grote hadden, maar het had wel iets vergelijkbaars... in de zin dat ze ook niet zo spontaan waren. En dat we, en dat was voor ons natuurlijk een groot wonder... dat we ook met die demonstranten allemaal vrijelijk mochten praten... dat we er dichtbij mochten als komen. Als journalist, ja. Als journalist, terwijl normaal als er een demonstratie is... er zijn talloze grote demonstraties op allerlei plekken in China... waar we veel minder van horen. En waar wij, wij als journalist ook altijd veel moeilijker bij komen. Maar met deze mochten we eigenlijk in eerste instantie alles... Toen gingen de week daarna gingen die demonstraties nog door. Maar toen wilde de Chinese overheid eigenlijk niets meer dat dat gebeurde. Want? Want toen was gezegd, van, het is mooi geweest, nu houden we er weer mee op. Mm. Toen probeerde, heb ik ook een, een reportage gemaakt. Maar ik weet nog, daar heb ik het. Ik werkte toen nog met kleine met schijfjes, met mp3-schijfjes. Die heb ik ergens in mijn uh, kleren verstopt. Verstopt? Verstopt om die daar... Uh, weg te krijgen en uiteindelijk uh, uitgezonden te krijgen... omdat toen de politie daar heel dicht op zat... en dus niet toeliet dat we nog opnamen maakten. Dus... ik be begon toen al wat jij net schetste... Hè, die, die machtsstrijd die er aan de gang is... en misschien ook de tegenstelling binnen die regering... Uh, wel of niet weer terug naar dat oude, mouwachtige nationalisme. Uh, begon dat toen al? Uh, dat speelde toen niet, maar wat wel speelde toen... was het namelijk naar aanleiding van schoolboeken. Waar, eh, Japanse schoolboeken waarin eh, in Chinese ogen... heel eenzijdig en negatief werd bericht over... Of heel eenzijdig vooral werd bericht over wat er in de oorlog was gebeurd. Maar toen speelde dus al wel dat die anti-Japanse sentimenten... werden ingezet door de Chinese, Chinese overheid om een punt te maken. Ik denk dat ze toen vooral een punt ten opzichte van Japan wilden maken... en wilden zeggen, want dat zit hier ook de hele tijd in. Ook mm -hmm. deze keer weer. Japan, pas op. Onze bevolking is zo woedend over wat jullie allemaal doen. Pas op. Straks kunnen wij ze niet meer in de hand houden. Dan weten wij ook niet meer wat er gebeurt. En dan moeten we wel tegen jullie optreden. Dus het is ook een soort dreigen naar Japan. Ja, dreigen waarvan je net ook al zei, nou ik vraag me af in hoeverre ze die dreigementen waarmaken. Voelt China zich sterker? gekke vergelijking misschien maar, bijvoorbeeld door de succesvolle Olympische Spelen, door het feit dat het economisch de afgelopen jaren natuurlijk veel beter is gegaan. Nou, China voelt zich niet alleen sterker, is ook sterker geworden. China is nu de tweede economie van de wereld, Japan is de derde economie, dus China heeft aan kracht gewonnen en China heeft ook aan zou je kunnen zeggen honger gewonnen. China heeft om die economie draaiende te houden, ook uh, steeds meer grondstoffen nodig. Steeds meer voedsel. En een van de belangrijke dingen die speelt met deze eilandjes... is dat daar in de buurt waarschijnlijk een groot gas- en olieveld ligt. Nou, van wie is dat dan? Als jij die kleine eilandjes tot jouw bezit rekent, dan is je... De grens, dan is je de grens ook ligt verder uit de kust en dan mm -hmm. ligt dat dus ook bij jou in het gebied. Maar als die eilandjes van Japan zijn, dan valt dat onder Japan. Dus daar, dat soort dingen ligt daar ook sterk onder. En vroeger was, die, ja, was China eigenlijk eh, nog, nog zelfvoorzienend met energie... maar nu spelen dat soort dingen juist door die economische groei ook een veel grotere rol. Het geld, de economische kant, dat wat die eilandjes gewoon letterlijk op kunnen leveren, dat is ook belangrijk. Ja, dus vooral wat de zee rond die eilandjes kan opleveren. Want die eilandjes zelf, dat stelt inderdaad... Staat niet zoveel voor. Zeven vierkante kilometer is echt... Het zijn hele kleine dingetjes waar je ook nog bijna niet op kan wonen. Spitse bergen. Dus dat, daar gaat het niet om. Het gaat om de zee rondom die eilanden. Ja. Nou, nou jij komt nog regelmatig in China. Heb je enig idee hoe die machtsstrijd daar in die top gaat verlopen? Het is heel moeilijk te zeggen deze keer. Want het heel interessant was dat opeens de president twee weken... Zoek of de man die nu nog geen president is, maar die president moet gaan worden... Ja. opeens twee weken ziek was. Weg was, was, ja. was toch zoiets is ongekend. Ja. Zoiets is bij de vorige machtswisseling eigenlijk niet zo geweest. Dus in die oude communistische landen ben je wel gewend... dat als iemand ziek wordt, dat je dan... Uh, zet zetten eerst nog een pop neer, bij wijze van spreken... en dan hoor je in tijd niks. Maar dit is toch ongekend, ook voor China. Ja, want inderdaad, het is het oude communistische principe... van hoe mensen verdwijnen. Dus het, is, het lijkt dat er aan die top veel meer spanning nu is... over die opvolging dan dat er de vorige keer was. Dat er echt veel meer zijn. En ze komen ook altijd zomers bijeen uh, in de, in de, aan het strand. En dan wordt er gepraat, dan wordt er echt, worden de spijkers met koppen geslagen. Dan wordt er gezegd, hoe gaan we het doen? Wie gaat het worden? Wat gaan we doen? Uh, dit jaar komen de berichten uit uh, dat, dat ook die besprekingen heel erg uh, uh, onbestemd zijn geweest. Dat het is waar... niet duidelijk, bijvoorbeeld het kamp voor de vernieuwing is groter dan het kamp voor het behoud. Dat is eigenlijk niet zo goed zichtbaar, nee. Wel uh, dat Xi Jinping waarschijnlijk zeker uh, op economisch gebied... wel uh, zal willen doorgaan met hervormingen. Dus de, de nieuwe president die eraan komt. Maar het is dus eigenlijk niet zo sterk hoe groot nou nog het kamp is van die meer populistische groep van die man die uit de, die uit de macht is gezet. Ja, nou ja, daarop afgaande zou je denken omdat hij uit de macht is gezet dat die, die, die groep hierin zwakker is, of niet? Ja, maar dat weten we dus niet helemaal. Want als dat helemaal klaar zou zijn, dan zouden nu ook niet, dan zouden ze zeggen, oké, okay, we gaan nu met dat, met dat congres beginnen. Maar ze doen dat ook niet, omdat het dus nog onduidelijk is of die man die uit de macht gezet is, of daar echt een proces tegen gevoerd gaat worden of niet. Ja. Dat ze dat binnen de partij houden. Jij onderzoekt uh, hoe de journalistiek daar werkt. Uh, is het dan ook nu mogelijk uh, om inderdaad met journalisten te spreken en geven die dan ook vrijheid hun mening? Ja, dat is eigenlijk uh, opvallend makkelijk. Ze zijn heel uh, benaderbaar. Uh, ze weten ook heel goed hoe ze een beetje de vrijheid moeten vinden uh, wat de regels zijn en hoe ze daar tussendoor kunnen komen. Dus er is heel veel interessante journalistiek in China. En door het internet is het ook nog zo dat, bijvoorbeeld toen die uh, Xilai viel, dat er eventjes op internet heel veel over gezegd werd. Mm -hmm. Omdat het internet altijd net even sneller is dan de censuur. En die ruimte wordt heel goed gebruikt. En daardoor zijn Chinezen van deze dingen veel beter op de hoogte... dan dat je zou denken. Ja. En ook moeilijker beheersbaar natuurlijk dat internet. Wanneer uh, wordt jouw onderzoek zeg maar, uh, afgerond? Oh, dat duurt nog wel even. Ik ben ja? net begonnen. Maar oh, je bent net begonnen? Ik ben, ik ben pas net begonnen. Dus het is, het is nog een hele weg te gaan. Maar het is heel interessant uh, ja, om vooral eigenlijk te zien... hoe die Chinese journalisten veel diverser zijn... dan dat je van hier zou denken. En veel en dat de censuur ook eigenlijk veel minder absoluut waterdicht is dan dat je zou denken, behalve als het om hele belangrijke punten gaat... dan komt er een decreet en dan mag niemand meer wat zeggen. Ja, mijn vraag is natuurlijk vooral, blijft dat in de toekomst zo? Dat hangt ook onder andere van die machtswisseling af. Eh, we zullen je dan ongetwijfeld, als het aan mij ligt, nog vaker over spreken. Tot zover, dank, Gary van Pinksteren. Ik vertel even, omdat Hugo Metzers het zelf niet kan doen... dat de film van Eddie Terstal, Deal, dat hij in de Nederlandse bioscopen draait... sinds 13 september. Hij vond hem heel mooi, kan ik u wel verklappen. Waarom, weten we dat niet. Eh, prachtige muziek van Benjamin Herman zit er ook in... Uh, en de tour van Treintje Oosterhuis, daar is hij ook naartoe geweest, vond hij ook al mooi. Rex We Adore, heet dat, die speelt sinds woensdag in verschillende theaters. En dan nog één huishoudelijke mededeling, nog meer cultuur, morgen namelijk op Radio 1. Deze zender komt Opium, het cultuurprogramma van de AVRO live, vanuit het Stedelijk Museum. Omdat, zoals u alle weet, dat natuurlijk eindelijk geopend is. Tussen 7 en 9 s avonds op Radio 1. En dan uh, gaan wij weer luisteren naar nummer 9. When you feel just like a stranger to each and every one you know. Every time they set the stages, you don't have to steal the show. It's true, you just. It's a breeze. Nummer 9. Met True. Uh, het is tijd voor het NOS-journaal Gert Kluuk. Radio Eero. Het NOS-journaal. De wereldhandel zal dit jaar toenemen met maar 2,5%, zegt de Wereldhandelsorganisatie WTO. De groei is minder dan de helft van het gemiddelde in de afgelopen 20 jaar. De belangrijkste oorzaken zijn de Europese schuldencrisis en de daaruit voortkomende economische malaise.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 Dat zijn de hoofdpunten. Aan verkeersinformatie Er staan vier files. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor Bunschoten. Vijf kilometer voor Hoevelaken 3. Op de Ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 2 En op de A28 Utrecht richting Zwolle voor Amersfoort twee kilometer. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Long. Goedemiddag. Welkom. Vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Ze weigert roemloze zaken. Verdedigt omstreden cliënten als de van drugshandel verdachte Daisy Boutersen. Ze is een van de weinige advocaten die door rechters openlijk in de vonnis werd geprezen voor haar grondige werk. Ze kreeg als kind dan ook van haar moeder een dubbeltje voor ieder goed argument. Ze is streng. Ze schildert abstracte schilderijen. Doet niet aan vakantie of ander lichtzinnig vermaak. Mijn gast van vandaag is topadvocaten Ines Weskie. Welkom. Ja. Applaus. Mag ik met de actualiteit beginnen? Uw collega Moskowitz die is, uh, uh, althans, uh, de deken vindt dat hij geschorst moet worden voor maar liefst zes maanden. Omdat hij te veel geld cash, contant, aangenomen zou hebben. En hij weigert daar openheid over te geven. Zou u zich kunnen voorstellen dat u zelf trouwens in zo'n situatie terecht zou komen? Nou, ik begreep dat de grondslag van die procedure daar niet eigenlijk alleen maar om draait. Het ging om de vraag of er proportioneel, al naar gelang je werkzaamheden, men vergoed werd... en hoe dat dan vervolgens gebeurde. Ja. En er waren nog wat andere aspecten. Klachten van cliënten, dat hij veel vroeg, eh, maar daar niet het werk voor leefde. Precies, daar gaat die procedure kennelijk over. Ik denk niet dat het mijn plaats is om mij daarover te gaan uitlaten. He? Andermans bezorgers nee. kan je beter niet ook nog mij daarin gaan mengen. Ja, daarom vroeg ik dat ook niet. Het ging mij om het principe... want ik neem aan dat u ook wel eens met cash geld te maken krijgt. Kijk, dit beroep, net zoals een meubelverkoper of een noem wat op hè, in het openbare leven. Het is op zich natuurlijk heel vreemd dat men uh, als advocaat uitgezonderd zou worden van het economisch leven. Hè. Dat je een soort koppelverkoop krijgt met banken of ja, uh, het anderen... Gebeurt. Precies. En dat is op zich niet vreemd, want het gevolg zou zijn dat, er, uh, dat je deel wordt van bestanden. En dat dat soort niet-geheimhouders, die ik zou bijna zeggen één op één gekoppeld zijn aan de overheid en aan overheidsinstanties. Ja, nee, e e e e e even uitleggen. Er is een regel, als je, uh, als, niet alleen als advocaat. Nee, maar dat trouwens. is dus wat ik Even voor de luisteraar. Want. De, de wet is nu, als je meer dan 15.000 cash krijgt... moet je dat melden in, als advocaat bij de deken. Nee, dat... er, is, er zijn regels, ja? er, laat ik het zo zeggen. Er was oorspronkelijk een regel dat je gewoon betaald mocht krijgen... voor dat wat je deed. Mm -hmm. En niet meer dan dat. En je, dat je niet als een soort lump sum uh, mocht gaan werken. Vervolgens is dat aangescherpt, niet mm -hmm. zo lang geleden. En dat zijn ook weer regels binnen de advocatuur... waarbij kennelijk... Uh, wat bij Hedeboel nog niet eens bekend het werd, Het gaat me om het principe. Er is blijkbaar een bedrag dat je op een gegeven moment moet melden... als je dat cash krijgt bij de deken. Doet u dat? Ja, dat, dat hoor je dus te doen. Daar Doet hoor je je dan dus aan het houden. He? Daar, dat doen we dus als beroepsgroep. Maar wat ik dus wilde opmerken, ja. dat is dus het gegeven... dat het heel vreemd is natuurlijk. Want elders gebeurt het ook. Ja, precies. En dat je dus gekoppeld wordt als geheimhouder... aan een heel systeem van bestanden die gekoppeld zijn aan opsporingsinstanties. Dus wat die, Dat men dan kan nagaan wanneer iemand bij je komt, mm -hmm. wie er dan bij je komt, enzovoort. Dus dat is het argument van Moskowitz, het, ik, Hij zegt, ik word zo gedwongen... Nee, maar daar ga ik dus niet op zijn zaak in... omdat dit maar een heel klein deel is van de hele discussie rond zijn functioneren. Nee, dat gaat me, het gaat niet dus per se om die zaak. Het gaat mij om het principe. Hij zegt, ik meld niet hoeveel cash geld ik krijg... Want dan ben ik onderdeel van de opsporing. En mijn, mijn beroepsgeheim vindt, he, zegt dat ja, ik dat op niet zich, moet doen. Op zich is dat dus een, een Heeft argument. daar een punt? Natuurlijk. He. Je zou dan de alles gelijk moeten stellen. Dan zou de bakker, de schlager en uh, de autoverkoper en noem maar op... He, die zou dat ook allemaal door moeten gaan geven natuurlijk. Aan, of niet. Uh, op, In of zijn redeneren. niet. Ja, exact. Nee. Want dat, u... geld is geen geld. Ben, bent u tegen belastingontduiking? Wat zegt u? Bent u tegen belastingontduiking? Dat is een rare vraag. Ja. En, en voor door rood licht rijden. Ik, ik vind altijd, er zijn geen rare vragen, alleen maar rare antwoorden. Maar goed, ja. u bent er tegen, begrijp ik. Uiteraard, wie is ja. er voor strafbare feiten plegen? Dat zou een beetje vreemd zijn. Ik kan me voorstellen dat ja. sommige mensen... Doe dat, De doe gevangenissen dat vaker. zitten er vol mee, geloof ik. Maar Naar, na, als, u. als u daar tegen bent, dan moet je dat toch op een of andere manier kunnen controleren. En dus moet je ook in dit geval je beroepsgeheim opzij schuiven, of niet? Nee, maar dat kan ook natuurlijk. He, ik sta zelf in een bepaalde strafprocedure... een advocaat bij die verdachte is in die zaak. Mm -hmm. Dat kan, en dat gebeurt, dat er personen verdachten worden... en dan mag je voorwerp van onderzoek zijn... dan mogen de doorzoekingen plaats hebben. Ook als je advocaat hebben, bent. Ook als je advocaat ja. bent, natuurlijk. Oké, okay. helder. We gaan zo direct praten over andere zaken, u zelf ja. betreffende. Niet nadat wij geluisterd hebben naar het google dat Susanne Matthijsens schreef nadat ze googelde op uw naam. God. <laughs> It's the wesky way. It's the wesky way. It's the wesky way or the highway. Mm -hmm. Daar gaat ze, Ines Wesky, scheurend in haar black Mercedes SUV. Op weg naar de rechtzaal volle concentratie. Zwart omrande ogen, zwarte kleren, zwarte koffie. Opvallende verschijning in de advocatuur. Dikke gouden ringen, omklemmen het stuur. Een doodshoofd, een slang en een adelaar. Een adelaar heeft een scherpe blik vandaar. Kleine Ines Beschikt over een abstract denkvermogen. Grote Russen, verslinden kleine Versky met acht al misdaad en straf van Dostoevsky. I object sky. Can I have some privacy? For me and for the sake of my clients, please. Buiten haar werk wens ze niet te bestaan. Schilderen en sushi verder wil ze niet gaan. Ze werkt dagenlang alleen op kantoor. Doos na doos aan dossiers ploegt ze door. Tussen Afrikaanse maskers en zwarte gordijnen. Kan ze als een kluizenaar in een zaak verdwijnen. De mens is slecht, de massa klapvee. Een bulderende lach, ze voelt zich desondanks oké. Okay. Rescue onderschat, ha, vraagt Guus K, Daisy B. En zij antwoorden: Heil nee, Want haar bloed doorlopen, ogen staan op winnen. Een luie rechterzucht rechter zucht als ines gaat beginnen, ze strijkt tegen. Het verval van de rechtsstaat Hevige kritiek van rappapa In de media Ze ziet veel gruwel, maar haar worst scenario Een avond gezellig Met z'n allen aan de bingo Naar een psycholoog lijkt haar geen goed plan Want die ligt zelf aan het einde Van de sessie op de divan Divan, divan It's her whiskey way It's her rescue. way Or Friday Midday Life. <applaus> Susanne Matthijsen, Kera K en Lou van Bodegaven over mijn gast Ines Wesky. Wordt u er moe van dat het altijd over uw uiterlijk gaat? Nou, ik vind het nogmaals nogal meevallen, zeg <laughs> ik dan maar weer. Ik zie heel wat meer beschilderde figuren langskomen. Dus ja, uh, maar u wordt er heel ja, moe van? Nou, ik, nee, daar word ik allemaal niet moe van. Dat zou toch wel heel droevig zijn als ik daar ja. al moe van werd. Hè? Wat, wat is er erg aan bingo? Ik weet het niet, ik hoor het <laughs> nu. <laughs> ik ook, dan vraag ik Zegt u niets? Nee, het zegt mij niets, maar <laughs> ik weet niet waar dat ingeslopen is. Het, ik, het... grappige is, want dat, u bent heel erg gesteld op uw privacy. Hè? U zegt altijd strikte ja, scheiding. Ik, ik wou dat meer mensen dat waren. <laughs> ja, dat zegt u ook altijd. Uh, en, en dan toch hoor, horen wij nu weer wat je allemaal al blijkbaar... Over u? Toch nog, hè? Ja. wat er over loopt. Terwijl u vertelt ja. dat niet. Nee, nee. Nou, sushi heb ik wel inderdaad ooit een keer gehuld. Gezegd. Ja, exact. In de zeldzame bui van de openheid. <laughs> een ja, dat kon er nog net af. Maar... maar vindt u dat erg dan? Als u merkt hoeveel er, ondanks het feit dat je daar zelf niet aan meewerkt... er toch over je bekend wordt? Nou, we hadden het natuurlijk net over bestanden. En, en zo is dat natuurlijk, vrijwillig of onvrijwillig. Uh, je maakt deel uit van je omgeving, hè, buiten de deur... Dan, dan ben je onderwerp geworden. En anderen praten ook over je? Ja, exact. Die probeer ik allemaal de mond te snoeren natuurlijk. Nou, ja, uw familie u bijvoorbeeld, uw zoon en u, u, <lacht> uw zus, hè, uw collega's... Ja, die hebben weet veel je wat, die wat dingen er wel verteld. en niet mag. Ja, spreekt u ze streng toe dan, als er weer eens in een interview iets over... Nee, maar dat belde... weten ze wel. Dat, ze kennen me langer dan vandaag natuurlijk. Een van uw drijfveren, we hoorden het onder andere in de aankondiging naar dit programma... u zei het in een ander, eerder programma, is dat u niet aan kunt zien... hoe sommigen door anderen worden overheerst. Hm. Waar doelt u dan om? Dat is heel breed... Dat is op klein microgebied, zeg maar. Dat kan in een, in een strafzaak zijn. Dat kan gewoon wa als waarnemer van een maatschappij zijn. Zoals? Uh, alles. Een ieder. Ik zou bij zeggen, een ieder die zich onderwerpt aan een ander onvrijwillig... Hè, die, die zijn wil laat bepalen door andermans wil... In de onvrijwillig mee. is belangrijk in, in dit verband. Want ja. er zijn mensen die gaar ja. een ander van advies worden. zijn... en overheerst worden en laten beslissen... nee, die weet wel wat goed voor me maar is. Maar waarom moet u daar zo boos over? Dat ik vind uiteindelijk dat de mens een, een, een, een uniek wezen is. En zijn eigen lot moet bepalen. En dat niet moet laten afhangen van de oneigenlijke motieven van een ander. En of dat nou op macroniveau plaatsvindt. Waar ik misschien wel heel vaak over klaag. En mm -hmm. over mij ongerust maak. Uh, he, dan hebben we het over een land. En over een plein vol met personen. Ja. En al of niet iemand op een balkon die dat toespreekt. En die dan kennelijk in staat is om een hele ploeg personen... Ja, ik zeg dan wel, wel eens de richting afgrond, maar ook richting uh, over de ander heen. Dat, dat is natuurlijk een, een het menselijk gegeven. dat maakt u kwaad. Ja, exact. Ja. En is... het lijkt alsof heel veel dat niet zien. Misschien omdat men deel uitmaakt van de meute. Maar dat is wat mij wel vaak ongerust maakt. Ja. Op het gevaar van de psycholoog die met u te maken krijgt, ligt gauw zelf op de divan. lazen wij ook. Maar uh, wil ik toch een soort leke psychologische verklaring. Merk je dat als jongste in een gezin? Bouwt zich daar die weerstand op tegen overheerst worden? U gaat nu wel heel diep. Ja, hè? <laughs> U bent de jongste in het gezin. Het vroegste trauma. Nou, het, het, ik geloof dat het een algemeen gegeven is dat een jongste in een gezin altijd het hardst moet schreeuwen hè, om over de rest heen te komen. Maar ik denk toch niet dat dat, dat, dat, dat, dat de oorzaak mm. is. Nee, ik denk meer dat in ieder binnen een bepaald gezin, binnen een bepaalde omgeving. Een bepaald wereldbeeld meekrijgt ja. ongetwijfeld. En dat vormt je, en dat zal ongetwijfeld nog aangevuld worden. met de al niet-traumatische. <laughs> precies. waar je belangstelling naar uitgaat, wat je leest, wat je ziet. En dan vormt zich dit doomscenario. Ondanks uw afkeer van mensen die anderen overheersen... verdedigt u ook mensen die anderen overheersen? zoals ja. Desi Bouten bijvoorbeeld. Nou, dat, uh, ja. die is nu president. dus ja, dan, dan heerst je heeft letterlijk over anderen. Ja, precies, dan he? heb je enige bestuursbevoegdheid. Maar wordt gezegd, hij heerst ook over leven en dood. Hij wordt beschuldigd van moord, hè? Ja, dat loopt, dat loopt, dat klopt. Dat en de drugshandel? Loopt nog. Nee, de drugshandel, dat is een proces dat achter ons ligt. Daar uh, is hij in veroordeeld... En daar ben ik nu al heel lang doende eigenlijk... met het verzamelen van allerlei gegevens... Uh, in het kader van een herzieningsverzoek, een nieuw herzieningsverzoek. Hij is een hoger beroep veroordeeld? Ja, en u wil, gaat die, kassatie? die zaak is onherroepelijk. En nee, die, dus die cassatie is ook al achter de rug. Okay. Uh, dat, is, dat is onherroepelijk. Ja. Uh, waar ik mee doende ben, en, en al een hele tijd lang... dat is het verzamelen van allerlei materiaal... dat mij de overtuiging heeft gegeven... om een nieuw verzoek tot herziening in te die dienen. U wilt die zaak opnieuw openen? Ja. Ja, ja, ja. Heeft u dat materiaal? Gaat dat gebeuren? Dat gaat gebeuren. Kijk, ja. want wat voor materiaal heeft u dat? Dat ga ik u niet zeggen. Wanneer want gaat u dat voor wel bekend Voor je het weet is het ineens weer weg. U zegt die, die, die veroordeling is onterecht. Ja. ja, ja en u ja. gaat het aantonen? Ja. ja. Wanneer, zo zo wanneer, zeg ik dat, ja. Wanneer gaat u dat doen? Dat is op zich erg, hè? dat ik ja moet zeggen. Dat iets onterecht is geweest. Een onterechte veroordeling is natuurlijk is altijd, altijd erg. erg. Ja. Ja. Wanneer komt u met die informatie? Op korte termijn, hoop ik. Ja, want u kunt, uh, hij wordt ondertussen ook alweer van een andere zaak beschuldigd. Nee, hè? nee, nee. nee. Dat, de, kijk, dat is natuurlijk wanneer je, laat ik het zo zeggen, want ik heb me daar wel over uitgelaten, omdat ik geconfronteerd werd met een aantal, laat ik zeggen, flarden tekst uit een lopende strafzaak. Een enorm dossier. Ja, dat kan in de publiciteit, en, uh, uh, rapporten van de politie. Ja, duizenden bladzijden en dan zitten er een paar flarden tekst. En dan zou, volgens de politie, zou dat dan ook over hem gaan. Juist, over nou, Dino en Bouta. Ja, dat zou dan, precies, dat zou dan de stelling zijn. Nou, vervolgens is daar eigenlijk geen zaaksdossier van. Er is ook helemaal niemand verdachte van. Die gesprekken zijn dat, niet echt hard druppelt, bewijs, Nee, wel nee. En dat druppelt dan naar buiten. En daar wordt dan een conclusie aan verbonden. En Gaat u de actie weet, tegen ondernemen? Voor je het weet ben je verdachte ineens. Ja. Gaat u de actie tegen ondernemen? Nou, die dat wordt wel gepubliceerd. Ja, dat wordt gepubliceerd. Ja. Maar die strafzaak loopt. Dus daar zal ongetwijfeld onderzoek allemaal naar gebeuren. Naar de waarde van wat dan ook. Maar vooralsnog is dit niet is dit niet een, een zaak? Is dit, uh, denkt u met opzet gelekt? Want dat is iets waar u zoveel eens vaker kwaad over maakt. Nou, je wordt vaak geconfronteerd in zaken waarin je zou kunnen denken... is het zo dat er uit bronnen, hè, bronnen rond het onderzoek... die zijn vaak de oorsprong van bepaalde informatie... je zou kunnen denken, soms in bepaalde zaken... dat dat naar buiten wordt gebracht om vervolgens... in het opsporingsonderzoek te gaan dat kijken en gebruiken. hoe wordt daarop gereageerd... Soms is het zo dat het naar buiten komt. En wordt dat weer de reden om weer verder te gaan met een onderzoek? En een soort self-fulfilling prophecy. Dat doet justitie met opzet, denkt u? Dat zal nooit gezegd worden, natuurlijk zo. Ook niet je kan het alleen maar constateren. Van, goh, bronnen rond het onderzoek. Uh, mm -hmm. Er wordt A naar buiten gebracht. Uh, misschien klopt dat niet eens. Ja, We hebben het even gevraagd daarmee? aan de hoogste baas van justitie, Herman Bollaar, Hij zei dit. Als het idee zou zijn dat het OM... Uh, zou, zou, zou, zou lekker vanuit strafdossiers om daar uh, het proces mee te beïnvloeden. Uh, laat ik niet merken, zou ik zeggen, dat er, uh, dat er gelekt wordt vanuit de WM. En uh, er wordt ook niet gelekt vanuit de WM. Uh, dat, uh, dat is onze lijn, we willen het niet en, uh, en, en, en, en, en, en we doen het ook niet. Zo, heel geruststellend toch? En, en wij zagen dat het goed was. Ja. Dan zou je willen dat niet. al die bronnen rond het onderzoek is nader onderzocht werden. Hè? Dat is ook wel eens gevraagd door mij in sommige strafzaken. U twijfelt hieraan. Nou, of dit in zo'n in algemene zin kan worden gezegd, dat mm -hmm. is een tolorder. order. Hè? Dus dat wordt vreselijk gelogen strafd. Ja, het, het overschakelt u zelf natuurlijk ook wel eens de pers in... Hè? om informatie uh, naar buiten te brengen. Er zijn zeldzame zaken waarin... Laat ik het zo zeggen. Stel dat iets structureels is, hè? dat je denkt er is hier iets gruwelijks geefs. Uh, maar dan ga ik dat niet op lekkender wijze doen. Dan, dan, dan doe je dat gewoon met open visier. Open, met ja, van kijk eens wat in schande hier uh, aan de gang is. Ja. Dus dat, dat is maar dat maakt ook dezelfde manier. manier gebruik van de pers, toch? Maar dan doe je dat niet als bronnen rond het onderzoek... en, en bronnen rond weet ik veel waar. Hè? Dan uh, is het gewoon... Ik, ik, kijk eens wat hier ik allemaal aan de hand is. Ik maak me boos over dit klopt niet en ja. ik wil dat laten weten. Ja. Waarom maakt u zich zo zorgen over de misdaadbestrijding in ons land? Omdat aan de ene kant naar buiten toe, naar het publiek... een beeld wordt opgehangen over stijgende criminaliteit... een grote mate van onveiligheid... die niet gesteund wordt door objectieve gegevens. Nog sterker, de realiteit is dat het minder is geworden. Dat het gedaald is. Door die strenge niet... maatregelen die is allemaal nemen. Nee, dat heeft niets met die strenge maatregelen oh. te maken. Nog, nog sterker, die strenge maatregelen maken eigenlijk dat er een groter gevoel van onveiligheid is. Waarom? Omdat men steeds moeilijker als... Verdachten, je kan verdedigen. Hè. Er wordt steeds meer binnen een proces geanonimiseerd. De, hè, de verdediging is dus steeds moeilijker geworden. Rechters hebben een steeds kleinere marge. Uh, dus met andere woorden, dat proces is, is, is langzamerhand ingekapseld. U vindt dat zo erg, dat, u, dat u ook wel eens over een, dat, dat we in een soort politiestaat terechtkomen, heeft ja. u meerdere malen gezegd. Ja. Dat vindt u ook werkelijk? Ja. Ja. Ik heb even opgezocht in de Vandalen, een politiestaat. Een staat waarin geen vrij politiek leven kan dan moet je, bestaan. U denkt dan moet je leren ja, laarzen hebben, wou even, u zeggen. Even afmaken. Of absolutistische staat waarbij de macht gedragen wordt... door middel van een oppermachtige geheime politie. Hm. En die hebben we hier niet, wou je zeggen? Nou, die AVD, dat AIVD, dat vindt u een oppermachtige geheime politie? De, de AIVD, de MIVD, de RID, want er zijn natuurlijk veel ja. van dat soort diensten... die vallen in feite buiten een... Rechtelijke controle. Nou, je hebt zelf nog een zaak een gewonnen tegen de IVD. Nou, ik, ik stond bij een uh, ex of toen een aivd medewerker ja. Dat betrof een zaak waarin een artikel gelekt. in de Telegraaf... Nee, die had niet gelekt. Dat was de beschuldiging, de, sorry. Precies. Waarom <lacht> <Oeps>, oh <pas. lacht> ruk ik u maar, zo <lacht> over het tafeltje Ja, ja nee, ja. Niet. <lacht> Maar wat ik maar wou zeggen, die won nu Om maar aan te tonen dat er hier toch nog altijd gewoon een onafhankelijke rechter is. Weet u, waar, weet u is. waar we toen zijn ge, geëindigd nou. met het vonnis... Dus je zou zeggen, er is, in een strafzaak kan het zo zijn... dat een rechter zich uitspraak spreekt over het onderzoek. He, de kwaliteit van het onderzoek, methoden die gebruikt zijn. En inhoudelijk, he, laten we zeggen klassiek. Is er bewijs of geen bewijs. Waar hier uiteindelijk al de rechtbank als het ware heeft, is gestuurd... dat is op het gegeven dat, de, dat de, de, de pers werd afgeluisterd. Dus u had het over politie-staat. En dat mocht niet, precies. Ja. Ja. Dus u, ook maar, u, ook gij. Ja. Hè? Wordt afgeluisterd. Ja. Misschien nou, nou... Nou, dat was zo in ja. die zaak. Dus ja. dat, dat nee, is maar, een, Wat ik wou zeggen, daar blijkt dan toch uit... dat er hier een onafhankelijke rechter is die zegt... dat kan niet, dat is toch heel iets anders dan een politiestaat. Maar het probleem is natuurlijk... als we het over dat aspect hebben van een politiestaat... een politiestaat is natuurlijk geen vrijheid. Dat er overal en overal controle bestaat. En wij hebben hier onafhankelijke in pers, Nederland, we hebben onafhankelijke rechters en dat we kunnen zeggen wat, wat ik, we willen. Ja, en dat is dus wat ik met deze zaak... U noemde deze zaak toevallig ja. kan illustreren dat er dus niet een onafhankelijke pers bestaat... in die zin dat men een angst begint te krijgen... Hoezo? voor, voor u heeft die zaak het afgeluisterd gevonden. worden, voor het bronnen moeten gaan vermelden... als ik het heb, over journalisten. Ja. Er spelen op dit moment al meerdere van dat soort zaken... dat er nagetrokken wordt wie is dan de bron van een bepaald artikel. U doet alsof we van de overheid meer te vrezen hebben dan van de criminelen. Uiteindelijk wel. Meent u dat? ja. Zo simpel ligt het uiteindelijk. Toch ken ik weinig uh, maffia-organisaties of andere georganiseerde criminele organisaties... die bijvoorbeeld door middel van uh, vierjaarlijkse stemmingen ja, gekozen worden. De hè? Ik heb het over de rechtsstaat. Voor een rechtsstaat is het verontrustend als je als burger niet voldoende... Je kan verdedigen als je als het ware schuldig al wordt geacht... voordat er een proces plaatsvindt. Mm -hmm. En dat is een deel van de zekerheid die je moet hebben... en de veiligheid die je moet ja, hebben de als is... eenzameling... die eventueel de overheid moet kunnen controleren Absoluut. of moet kunnen aanspreken. U weet ook, denk ik, de WOP, hè? dat is het openbaar Bestuur... bestuur. U weet hoe dat beperkt ook is geraakt. U dat weet... vindt de overheid niet leuk, dat de journalistiek daar zo'n nee, groot rol op uh, doet. Minister Donner destijds had nog gezegd: zoals u weet, we willen niet weten, u hoeft niet te weten hoe het worstje gemaakt wordt. Ja. Dat waren zijn woorden. Je Wij moet willen niet in de allemaal weten. Hoe Kijk het maar het naar wat wordt. Ja, ja. ja, exact. Ja. Wij willen weten wat de belangen zijn. En, begrijp... en, en, dat ja? men, en dat er criminaliteit is dat is zo oud als de weg van Kralingen, ja. die moet natuurlijk bestreden worden... maar men moet zich wel kunnen verdedigen. Het is heel goed en terecht, lijkt mij dat u daar kritisch uh, op bent... al was het maar ook namens ons de journalistiek. Het gaat er mij alleen om. U verwijt de overheid bangmakerij... Hm. en u bent hier zo absoluut in, letterlijk ja. met het, dit soort termen als politiestaat... Nee, ik zeg, misschien ik zeg doet u wel niet dat hetzelfde het er... als wat u de overheid vindt. Ik zeg niet, het is op dit moment, hè, dat er weer, want dat is het simplistische beeld... dat men in rotten van vijf met bruine hemden en zwarte laarzen langs marcheert... Dat en dat er alleen niet. marsmuziek gespeeld mag worden... en dat er op elk moment een huis binnengevallen kan worden. Oh ja, maar dat kan toch wel redelijk, want dat weet u ook natuurlijk. Huizen binnenvallen. Ja, dat Huisen binnenvallen, het gaat wel weer. Nou, dat is zo. <laughs> Maar u, u, er, er u, u, kan u begon nu juist iets te nuanceren. Ja, maar daarom zeg ik dat. Want dat kan ben, wel. Bent u milder geworden in de afgelopen jaren? Nee, gelukkig niet. Er is alweer iemand, opnieuw Herman Bolhaar, die er anders over denkt. Luister maar even. Diek? Uh, wat, wat die kritiek van haar betreft, uh, moet ik overigens zeggen dat wat mij wel opvalt... Dat ik, en, en dat vind ik prettig om dat te constateren... dat ze in de loop der jaren wel genuanceerder is geworden in haar in uitlatingen over het OM. Ik heb er ook nog eens wat, wat citaten op, uh, op nagelopen. En, uh, ik heb hier een paar uh, voorbeelden. justitie waar je bij staat. Of uh, oorgelogen worden door het OM. Of over uh, agressiviteit in de, uh, of arrogantie in, in de vervolging. Uh, hoor ik dat soort uitlatingen uh, met die scherpte gelukkig veel minder omdat ik die eerlijk gezegd uh, ook niet, uh, niet erg kan plaatsen als het zou gaan om fundamentele uh, handelswijze van het openbaar ministerie en onze officier van justitie. U bent wat milder, kortom. Nee, ik ben niet oh. milder geworden. Uh, waar dat citaat uit zat, dat, dat werd toen als een kop erboven gezet. U weet hoe dat gaat als journalist. Hè? Dat is journalisten, ja, die doen het altijd. Is en ja. dan, dan wordt dat ineens een kop. Maar um, er zijn helaas zaken waarin dat gebeurd is. En waarin ook de rechter moest concluderen dat de niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie. Dus dat heeft een juridische grondslag natuurlijk. Ja, dus wij moeten er zijn hem gevallen gaan. geweest waarbij een officier van justitie bijvoorbeeld uh, stukken had versnipperd. Dat gebeurt. En uiteraard, we hopen allemaal, en dat nemen we ook niet aan, dat het aan Express de gebeurt, band, is. Nee, aan oh. de lopende wand gebeurt. Nee. Maar in sommige zaken is het inderdaad zo dat de rechter moet concluderen dat er opzettelijk zelfs, willens en wetens, dit en als dat goeie... gebeurt, dan trekt u van leer. Wat dat betreft moet Herman Bollard in die zin teleurstellen... dat als hij dacht minder last van uw kritiek te, te, te gaan hebben... dat dat niet het geval is. Maar dat moet ook niet, want dat is je functie. Huh? Ines Wesky, dank voor dit gesprek. Oké. Okay. ...van een vuur die door God verzanden is... ...om voor alle Germaanse, het dus ook voor het Nederlandse volk... ...veiligheid en levensmogelijkheid te verovenen. Haar vader was een beetje fout en haar grootvader heel erg fout in de oorlog. Actrice Katenka Woudenberg sprak er nooit over op het toneel. Tot een bevriende regisseur haar adviseerde... ...zet je gevoelens eens op papier. Zondagochtend tussen 7 en 8, Katenka Woudenberg in Dit is de Zondag. Radio 1, het nieuws...